Vanavond beginnen we met de les 3 van dit studiejaar. We hadden drie, ah, drie avonden, op donderdagavond, geen uh, audio uh, gedaan. Onze lessen hadden niet opgenomen vanwege de feestdagen. En nu is alles voorbij, en nu gaan we beginnen aan onze studie. Hard gaan we werken aan onze ontwikkeling. Vorige keer heb ik ook gezegd dat wij zouden beginnen vanavond aan uh, de handleiding innerlijke zuivering en opbouw. Vanochtend heb ik zo gelopen, al ijsberen, en ik wist niet hoe, hoe, hoe zouden we aan kunnen beginnen. Want het is wel. ...geschreven. Ik ben binnen twee, de, twee weken, twee à drie weken, ben ik bijna klaar met de vertaling daarvan in het Nederlands. Dus ik vertaal mijn eigen Russisch in het Nederlands. En dan wordt het doorast dit bewerkt, een bewerkt, uh, uh, beetje gecorrigeerd. Het is nu al 46 pagina's al gecorrigeerd. Maar de inleiding heb ik niet geschreven. Dus ik heb het direct, uh, begint het met het eerste artikel, het mooiste artikel, het belangrijkste artikel. Maar de inleiding is niet geschreven. Dus over de zuivering zelf, wat is zuivering? Wat moeten we zuiveren? En. En een nog een ander probleem is. Hoe kan ik op mijn les, als we zitten nu hier op de les. Hoe moet mijn houding zijn van binnen? Houding van buiten interesseert ons niet. Je kan zitten met je voet omhoog als je dat lekker vindt. Het is niet prettig, maar, uh, niet sociaal, maar het interesseert mij absoluut niet. Uiterlijke um, dingen, nogmaals, alles wat als you sit, dat er, dat er, dat er, dat je ziet dat jij iets doet in Kabbalah, en of iemand daar iets doet en die dan. Uh, ...op uiterlijke, ...op uiterlijkheden is. Dat is geen kabal. Oké? Okay. Dus je moet een ijzelbruggetje bij jou zijn. Nu. Alles wat met uiterlijkheden... Te, ...te maken... ...heeft niets te maken... ...met de kabbal. Oké, okay, raflijfman doet in Israël... ...dat ze dan komen ze... ...bij elkaar... Uh, ...ook door de weeks... ...en altijd staat wat op tafel. En okay. dat het is niet je hoeft het niet te drinken maar het staat wel bijvoorbeeld wat mij betreft ik zou zeggen nee wat hij doet goed. Wat hij heeft traditie van zijn rabbi ontvangen uh, ik zeg dat is uiterlijkheid behoort tot de uiterlijkheid ook dat zij dansen met elkaar prachtig mooi wij moeten dat nog niet doen Waarom? Het behoort tot de uiterlijkheden. Ja? Oké? Okay? Of zingen met elkaar. Prachtig, mooi. Maar wij doen dat nog niet. Want onze taak is ons innerlijk met elkaar verbinden. En niet uiterlijk. Uiterlijk, natuurlijk als je zingt met elkaar en als je zit een beetje drinken met elkaar. Dan voel je verbondenheid makkelijker met elkaar. Maar het is kunst. Ook belangrijk. Waarom? Dat is ook. Wij zijn ook een deel van ons. is ook magnetisch, fysiek, ma materieel. Dan trekt het ook ons aan. Als het anders, als we voelen anderen ook fysiek. Uh, dan, natuurlijk is het ons, geeft het ons een beetje troost. Etc, etcetera, etcetera. Maar dat ook weer uitdrukken. Dus alsjeblieft, ik wil dus geen spel, dat wij geen spelletjes doen... Dat wij niet spelen in armoed, in uh, borg staan voor elkaar. Uiterlijk, je mag wel van binnen borg staan voor elkaar. De anderen moeten dat niet zien. En ook bijvoorbeeld de laatste generaties, prachtig idee. Maar alles van binnen jou. Borg staan voor elkaar. Wat betekent borg staan voor elkaar? Dat al jouw wensen staan borg voor elkaar. Als een wens van jou niet gecorrigeerd is, dan moeten de anderen die naast hem zijn gestructureerd, naast hem zich bevinden, moeten die wens te hulp schieten. Dat is arwood zoals de Torah, zoals de Kabbala ons vertelt, zoals de grote Ari ons vertelt. En natuurlijk kunnen we dat altijd vertalen in maatschappelijke verbanden. Natuurlijk dat, maar dat is dan macro kabbala die ik niet ken en niet begrijp. Oké? Okay? Mag wel, maar het is mij niet gegeven. Dan zeggen ze praat eens over de staat van Kabbalah. Dus de landstaat van Kabbalah. Nou, als ik denk aan een staat van Kabbalah met ministers die in Kabbalah, dus die willen dan de hele wereld, wordt een staat van Kabbalah. Nou, met ministers en alles. Nou, dan zeg ik jou. ...dan gaan die... ...grote kabbalisten... ...die, die dan zouden ministers worden... Dus ...worden ze dan gecorrumpeerd, dat weet ik niet wat... ...alles ligt in jou... ...en jouw taak is... ...om minister te worden... ...in jouw... ...innerlijk van jou... ...dat is de staat van kabbala... ...van jou... ...alles wat binnen jou is... ...om dat... ...te veroveren. ...bij... Datgene wat nog niet gecorrigeerd is. Dat is onze taak. En niets anders. Okay? Dus wat dat betreft gaan wij sérieux nemen. Al, al kunnen we een beetje lachen, et cetera. Maar we, het is mijn levenstaak. En iedereen moet komen hier en zeggen, het is mijn levenstaak. Er is geen ander iets, niets anders. En ik ga niet uh, mee aansluiten bij een beweging Kabbalah. Er bestaat geen beweging van Kabbalah. Wat ik bedoel? wat daar in Israël hebben, zij hebben daar de Baruch. Hoe zij dat allemaal tegenop, tegenaan zien. Voor mij bestaat geen beweging van Kabbalah. Want zolang hij komt in een richting, hoe zeg je dat? In een zeg dat, beweging, of is nog iets anders woord? Beweging, wereldbeweging groepering of zo, dan kom, huh? precies, dan is het niet geen cabal. Kabal is persoonlijke leer, persoonlijke ontwikkeling, en iets anders. En ik begin van andere, andere, liefhebben alleen door mijn grote, absolute grote teleurstellingen in het in het in het in het vermogen om iemand liefde hebben. Dat is het uitgangspunt van liefhebben van, van een andere, wanneer ik in mijzelf tot een diepe teleurstelling uh, kom, dat het onmogelijk is om een ander lief te hebben, met het materiaal waar, waarmee ik geschapen ben, zoals wij zijn alleen ...onze eigen liefde... ...onmogelijk is een andere liefde hebben... ...en vanuit die overtuiging... ...en niet overtuiging... ...overtuiging komt hier... ...maar van die, van die diepe... ...inzichten... ...dat, dat jij... Vanuit, ...dat is juist dat... ...het be, be, bewustzijn... ...van die, dat die diepe... Uh, ...inzichten... ...en gevoel... Dat ...van jouw onkunde... ...om anderen te geven... Dat is het punt, uitgangspunt van de bewoordingsproces van het liefde voor een ander. Dus dat mijn, of mijn uh, stellige overtuiging van binnen in mijn gevoel en van alles in mijn ervaringen, dat ik het niet in staat ben te doen. Dat is dan al uh, het punt dat ik het toch wel in die richting probeer iets te doen. En kan succes boeken. En niet dat ik zeg dat ik het kan, of ik een beetje kan. Niemand kan dat. je dus moet je echt de waarheid onder ogen zien: dat, dit, dat jij het niet kan. Dat ook een groter, grote kabbalisten is het ook niet gegeven. En dat niet, ge, dat. ...en dat als het ware negatief... ...het gevoel van dat het jou niet lukt... ...dat is dan... ...dat is juist wat de schepper wil graag... ...dat jij het voelt... ...dat jij niet in staat bent... een ander, van ander lief te hebben... ...ander lief te hebben... ...wat is een ander lief te hebben... ...als zij dan proberen ander lief te hebben... ...maar ze, zij doen geen moeite om... ...als je anderen probeert lief te hebben... Maar jij onderneemt geen moeite om jouw innerlijke mens lief te hebben. Ja? Dan betekent dat jij spelletje doet. Begrijp je wel? Dus de kunst is dat jij leert jezelf, jouw innerlijk euh, euh, lief hebben. Want jij kent jouw innerlijk niet. Jouw innerlijk heb jij verwaarloosd. Hoe kan je dan iemand van buiten jou iets geven als je je innerlijk hebt verwaarlost? Dit staat in alle, alle, alle, alle psychosociale... Precies. De... Oké, okay. maar oké, okay. dat is allemaal prachtig en mooi. Dus wat ik wil nu vanavond proberen te doen. Iets wat ik nergens heb aangetroffen bij er niet toe. Uh, ik, ik zeg niets van, van mijzelf, maar ik leer haar en anderen, dus ik kan, uh, weet ik niet op welke manier, dan probeer ik het iets te verwoorden. Hoe moet, ja? ik even vragen of je het liefde hebben? Ja. In die onkende eigenlijk, onder andere liefde hebben, ehm... Ja, Eén vraag, één vraag, één vraag, ik ben niet zo intelligent. Dus, jouw ja, vraag was, hoe is de grens van dat onkunde on om andere lief te hebben? En je terugtrekken van de school, dat je soms, uh, heb je iemand lief ook als je je terugtrekt van iemand, omdat dat nog de enige weg is? Precies, dat is het. Nee, begrijp ik. Maar nee, dat is uit onze wereld. Uit onze wereld heb ik dus niet. Dat is niet, ja. Ik weet niet van dat. De... Maar wat ik bedoel, wat jij zei in, de, in het begin, dat wat is de grens van mijn gevoel dat ik van mijn onkunde en mijn onvermogen om iemand lief te hebben? Ah, dat is een goede vraag. En ja, dat is een goede vraag. Waarom? Jij moet alles proberen, jij moet tot, de nul, tot het nulpunt komen. Wanneer jij dus 0.0, wanneer je voelt echt waar, in werkelijkheid, dat jij niet in staat bent, dus niet spelletjes, comedies spelen het is van, uh, weet je, hoe, uh, hoe uh, ik kan het niet en dat en dat. Maar jij voelt daadwerkelijk dat jij niet kan geven aan iemand. En dat is, als, je, als het echt waar is, als je dat echt het gevoel opbrengt dat jij daadwerkelijk dat niet kan, dan wordt het uh, een vorm van geschree, een gebed als het ware. Een soort uitroep, een soort wanhoop waarop alleen de schepper kan antwoord geven. Dat is dan het punt waarop de redding komt, of een antwoord komt. En de rest is dit, als het allemaal nog spelletjes zijn, nog niet. Tot, dus jij moet komen tot de, uh, tot de voldoende mate van jouw teleurstelling om ander lief te hebben. En ander lief hebben moet je niet meer denken dat het iemand naast van jouw buurman of iemand anders, of jouw vrouw, of jouw, of jouw, of jouw kinderen, etc. Dat is absoluut geen liefde. Dat moet, je, dat moet je, als je denkt dat het liefde is, dan, uh, dan ben je nog kind bezig. Liefde, nog een keer. Liefde moet je eerst leren. Liefde, wat is liefde? Liefde dat jij leert dat elke wens van jou die nog niet gecorrigeerd is, dan de nabijgelegen wensen die al meer kracht hebben, meer gecorrigeerd zijn. Zij moeten helpen die wens die nog, die nog een, een, een, een, zwakke schakel, ja, een zwakke schakel in, in de keten zit. Ja? Dus die moet je helpen. Dus alles is innerlijk. Als je dat helpt, als je leert geven aan een zwakke wens van jou, dat of, of niet gecorrigeerde wens, meer niet, ge, meer niet gecorrigeerde wens te, te helpen dan de andere betrekkelijk meer. Dat is geven, alleen dat is geven. En niet dat wat je geeft daar aan iemand, een buurman, dat moet je ook doen, dat is gewoon als, als, als uiterlijk vertoon. Alleen, absoluut, absoluut. En als je kleinste geven doet van aan een van jouw wensen... Dus wat betekent geven? Dat jij corrigeert jouw wensen. Kleinste correctie van jouw eigen wens betekent dat jij de akte van geven heeft, hebt volbracht. In de hoge zin, zoals de schepper dat ziet dat jij geeft... Al het andere geven is een spel. Oké? Okay? Natuurlijk moet je geven. Als je komt op een buurman en die, uh, weet het, die heeft een probleem, dan is het. Ik, ik zat ook thuis. Uh, uh, het is net een paar jaar geleden nog. En dan belde iemand aan op uh, zaterdagavond ...na de Shabbat afgelopen was. En belde iemand aan, een jongeman van een jaar of 25. En die zegt tegen mij. Oh, buurman, ah Burman, ik ken hem niet. Maar hij ik zeg, ah ja, zegt hij, weet je wat? Ik heb mijn sleutel, heb ik, heb ik, verloren. Ik heb voor mij een tientje. Ik heb 15 vijftien gulden, gulden, gulden, gulden een guldens. Ik heb nog vijftien gulden voor mij dat ik het even laat maken, maar ik ben buurman, dus ik kwam daar met 25 uur, gild, gildens. ik geef hem die 25 uur, kom dan later een andere keer. Natuurlijk, kijk welke buurman was, hij ging uit gewoon, lekker uit en hij uh, is uh, zo zelfverzekerd. Ik kijk wel naar mijn man, ik zag wel dat hij begon te, uh, ogen begonnen dat het een beetje te, hij voelde wel dat het, dat, uh, maar ik dacht, laat hem dat doen. Okay. Dat is geven aan je buurman. En zelfs alle, elke vorm van geven is corrupte geven. Dus geven, geven betekent dat jij correcties doet aan één van jouw kleine correcties. Dat is geven aan jouw zwa, zwakke broeder die in jou zit. Kijk, als je zoiets vertelt aan een religieuze instelling, dan zeggen ze je. Kijk eens aan. Die zijn allemaal egoïsten. Die leren allemaal hoe dat egoïst is. Oké. Okay? Dat is het verschil tussen Torah, de Torah van de schepper. En de Torah van de huishouder. Een huishouder. Kijk. Okay? Uh, bale, bale, bati, bale. Batim. Bale. Ba Balebatim. batim, bale Batim. Bale batim. <laughs> dus. Dat is de Torah van de, van de Oké, okay, maar. Hoe moet ik dan weten. Oké, okay, we gaan nu beginnen, dus laten we zeggen, volgende keer of nog een keer later. Zullen we beginnen met de handleding: kinderlijke zuivering en opbouw. Ik heb geen inleiding daarvoor geschreven, want ik wist nog niet waar ik zou. hoe moest ik het opbouwen? inleiding daarvoor geschreven. En probeer ik van vanavond iets daarover te hebben, een beetje inleiding, een beetje handleiding, probeer ik het iets te geven. En als jullie goed aan iemand aantekeningen maakt, en misschien, het, uh, tekening, als ik dan teken, ga ik iets tekenen, dan misschien kunnen we dat straks bewerken nog en praten voor die handleiding. Dat we het goed weten wat wij we doen en hoe wij doen wat niet uiterlijk, we hebben gezegd, niets uiterlijks zal ons naar het doel brengen. Oké. Okay. Wat ik wil nu vertellen, of probeer ik onder, ogen, onder woorden, woorden te brengen, het valt niet mee, maar ik probeer het, is, als ik op de les kom, ik bedoel, iedereen van jullie, als je op de les komt hier om kabbala te leren. Waar moet het epicentrum zitten bij jou van jouw waarneming? Waarmee, waarmee moet jij waarnemen? Waar moet zitten jouw waarneming omdat ik steeds dat ik zeg steeds dat ik probeer spreken vanuit mijn innerlijke mens? En ik zeg steeds dat ik spreek tegen jouw innerlijke mens. En dan zeg je tegen mij, wat is mijn innerlijke mens? Weet je dat jouw innerlijke mens is? Heb ik weinig vermoed van niet. Of van, jij denkt wat jouw innerlijke is. Dat kan ook geen innerlijke zijn. Dat, dat kan misschien, wat jij onder innerlijke verstaat en wat ik onder innerlijke verstaat. Misschien wel twee verschillende dingen. Dus wat ik probeer nu te doen. Wat wij proberen vanavond te doen. Is dat wij proberen nu uitpluizen. Waar. Wat moet mijn houding zijn van binnen. Wat. Als ik je aan jullie vertel. Wat. Wat in jou moet. Waarmee moet je luisteren. Waarmee moet je reageren. Ja. Want. Want. Uh, er bestaat de wet van overeenkomst naar eigenschap. Dus als iemand spreekt door zijn innerlijke mens, dan moet ook de innerlijke mens luisteren. Hoe kunnen we je zo afstellen dat jij er het beste van ontvangt? Weet je? Dat jij uh, door de, het juiste orgaan in jezelf. Uh, je instelt voor een juiste orgaan, uh, waarnemingsorgaan, en dat orgaan gaat luisteren. Krijg je dat? Ja? Zeer belangrijk. Want de kunst is om een gevoel uh, uh, op te bouwen, uh, te ontwikkelen niet gevoel, ons gevoel van alleen van onze vijf zintuigen, dat weet je zelf. daar hoef je niet te gelegen. Maar een gevoel voor het spirituele. Hoe moet je luisteren? Waarmee moet je luisteren? Moet het met je hoofd zijn? Moet het met je arm zijn? Moet het met je voet zijn? Huh? Natuurlijk niet met je schoen, maar toch wel ergens van binnen jezelf moet het zoiets zijn, dat jij, dat jij het adequaat luister naar wat ik jou vertel. Want als ik jou vertel... we hebben al veel keren gesproken... dat als ik jou spreek... iets over onze dingen... wat lijkt op onze wereld... dan denk je nou... hij vertelt mij over, over onze wereld. Nee. Oké. Okay. Maar ook moeilijk. Dus ik probeer het vanavond. Uh, de volgende keer nog... want er komen nog, nog meer mensen... dat we het goed onder... begrepen... Waarmee moeten we reageren? Wat in ons moet dan wakker uh, aanwakkeren bij ons? Dat ik het, het hoogste resultaat boek. Ja, begrijp je wat hoe? hoe moet ik me instellen? En dat is wat Marco natuurlijk daar zit op te springen. Om dat te horen. Maar alles, alles komt op zijn tijd. Je kan niet... Uh, maar heb ik vandaag, heb ik nu heb ik het gevoel dat ik het wel wil graag vertellen. Oké. Okay. Ik wil graag dat jij dat goed luistert wat ik nu vertel. Um, als je komt hier te zitten op de les... Um, als je probeert alleen met je hoofd. Dus te luisteren naar wat ik vertel met je hoofd. Dan ontvang je... Half procent van wat ik vertel. Van wat ik wil dat jij ontvangt. Okay? Ik zeg half procent. is dus gewoon even... Uh, natuurlijk een... Uh, uh, gewoon, ja, gewoon. De, de. Maar gewoon, betekent gewoon klein, weinig. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen structuur. Eigen aanleg. De ene meer met je hoofd, de andere met zijn hart. Maar doet er niet om. Als je alleen probeert met je hoofd, hoofdzakelijk met je hoofd te begrijpen, is minim wat ik wil dat jij... En ook wat minim wat jou kan helpen. Daar gaat het om. Gaat niet over... Het gaat niet om dat jij gaat wat je gaat begrijpen. Gaat erom daarom alles wat, hoe Kabbalah zal je helpen om vooruit te gaan, om naar je redding te komen, etcetera. Et dat is, daar gaat het om. Oké? Okay? Dus ook okay, hoofd. Waar mij dan mijn gevoel, ik weet niet wat mijn gevoel is, etcetera, etcetera. Nou. Eén. Wij beginnen langzaam, langzaam. Ik heb het nog nooit verteld, daarom uh, ook niet mee met mijn vrouw. Dus, um, ten eerste, als je komt op de les, dan moet je waarnemen hier op de les, door dat plek, die plek, dat is dit, plek is, hey? die. door die plek in jezelf, waar de meeste concentratie van pijn is. Oké? Okay? Je hoeft mij die pijn niet te laten zien. Het is niet een uiterlijk, nogmaals, het is niet een uiterlijk. Maar je moet daaruit spreken waar die pijn zit. Want wij spelen geen komedie. Natuurlijk moet je ook niet, uh, hoef je niet te zitten met uh, met gezicht uit, maar je moet je ook niet spelen. Jij komt voor jezelf. Nou, kan het jou schelen wat, de, wat die, die anderen daarover... ...niemand let op jou, want iedereen komt voor hetzelfde doel. Dus nogmaals... ...probeer te waarnemen van de plek... ...waar je het meeste pijn in hebt zitten. Oké? Okay? Dan, ik zal nog alles verduidelijken... ...preciezer, precies preciezer met een boom des levens... ...ga ik een beetje dat allemaal langzaam gaan dat te doen... Maar als in grote lijnen, als, dan zeg ik jou dat jij moet zo doen. Dat, want de Kabbalah moet jou helpen. Van de, de plaats waar je pijn heeft. Pijn betekent niet uh, dat het ergens uh, bezeerd heeft of zo. Maar de pijn uh, in, van binnen. En dat moet jou helpen. Kabbalah. En natuurlijk ga je ook spiritueel vooruit, cetera. Maar dan, dat als je dan, want intentie is, kavana is belangrijkste. Ons ontbreekt alleen de intentie, niets anders. Iedereen van ons kan komen tot zijn absolute vol vervulling, uh, snel en doeltreffend, als die de juiste intentie heeft. Dat is ons probleem. Niets anders. Als je goede intenties... Als je de juiste intentie doet... Dan kan je bergen... Verzetten. Oké. Okay? Dat, is, dat is waar. Dus je kan enorm snel vooruit gaan. Enorm snel. Dus de intenties. Dus... Maar jij moet het zitten hier... Vanuit de plaats... Epicentrum... Van jouw pijn. Daar moet je zitten... Daar moet je, dat, moet het, dat is dan de plaats waar je moet uh, bij de les uh, geactiveerd worden. Dan spreken wij dan over Kabbalah. En dan wij de, proberen we de juiste intenties op te roepen, etc. En omdat wij allemaal samen zijn. En we proberen naar één richting te kijken. Dan zal dat huidige moment van speciale moment waarbij zoveel zielen bij elkaar zijn en je kijkt naar één richting en de schepper komt ook bij hoe meer mensen hoe meer hoe hoe, hoe groter wordt de, de koning dat wordt gezegd zo in de Torah. dat hoe meer mensen hoe meer onderdanen hoe hoe, hoe uh, de koning kan niet zijn zonder onderdanen. Ja of niet? Dus hoe meer onderdanen komen bij elkaar om naar de koning, de, de, de, de, de koning te zien en te luisteren, en dat is de schepper. Des te vrolijker hij wordt, des te meer wil hij geven aan, aan anderen. Meer dan aan het individu. Begrijpt u dat? Dus als wij komen bij elkaar nieuw op de les, en we hebben goede intentie, iedereen wil. Uh, gebed geven aan de hogere kracht. Dat moet de intentie zijn van jou, van elke les. Niet dat jij wil iets, iets, iets uh, verstandiger worden of iets anders. Natuurlijk komt alles, kom langzaam aan. Maar dat, het moet gebed zijn voor jou. Dus jij moet het, het heet man, Mayen uh, Noekwin. Dus jij moet het als het ware, uh, het is net als een meertje, een meer. Een, een een en dan uit de meer komen dan, zeggen het evaporaties, evaporaties. Weet je, ik heb het, evaporaties. Verdamping komt omhoog en dan komt een regen van boven naar beneden. Dus verdamping is dat als het ware een, ge, is een gebed. Zo zie je ook in natuur allemaal hetzelfde. Het is een gebed van, van onderen. En regen, druppeltjes regen, dat is dan antwoord uh, van boven. Zo in elke vorm van natuur bestaat ook zoiets. Van beneden komt iets omhoog als vraag en van boven komt het antwoord. Okay. Dus, punt 1. Van jouw pijn, in, want in de pijn, in pijn zit de oplossing. In pijn zit oplossing. Als je alleen met je hoofd probeert dat. Ik ga even staan. We hebben iets gezegd in woorden. Probeer ik iets op te tekenen langzaam. En niet haasten. Dat is cruciaal. Wat we langzaam moeten do weten doen. Ik wil ook iedereen vragen. We hebben ook een cursus. Het leergang Hebrews. Op onze site. Probeer alleen de Hebreeuwse letters te leren. Te leren hoe ze heten. Het zijn 22 letters. Hoe ze heten, hoe ze geschreven worden, hoe ze uh, drukletters en, en schrijfletters. En ook de volgorde van die letters moet je ook leren. En de getalwaarde daarvan. Dat is voorlopig voldoende. Nou, als je twee uurtjes of anderhalf uurtjes zit, dan heb je de hele alfabet leren uit je hoofd. Ik zeg, het hoef je niet uit je hoofd te leren, maar speel met me. Je kan ermee spelen. ja. Alfabet, gimmel, talen, zo totdat jij ze langzamerhand uit je hoofd kent. Het is niet moeilijk. Het is een beetje oefening. En hoe zij geschreven worden en hoe zij. Als drukletters druk zijn en hoe ze geschreven worden en de getalwaarden. Dat is echt niet moeilijk, niet erg makkelijk. Waarom? Dan ga ik iets optekenen. Natuurlijk ga ik niet zo alles in het Ebreus doen, maar... Uh, misschien ga ik bijvoorbeeld Svirot. Tien Svirot. Ketter, Chochma, Bina, Gesed, Borat... Maar goed die tien moet je uit je hoofd verkennen. Dat is tien, je moet, dat is gewoon mast. Je moet ook de volgorde daarvan goed kennen. En niet zoals uh, een van de grootste Rabbi's hier in Amsterdam, uh, uh, een, een van de grote Talmud, uh, uh, hij was nog in, in Jeruzalem, was hij nog groot in Talmud. En ik heb hem ook ta Torah, Talmud geleerd hier, vele jaren. En ik heb een paar jaar geleden heb ik met hem over Kabbalah gesproken. Dan wist hij niet wie was hoger. Wie was boven? Kogma of Bina? Van die tien, hij wist hij niet wie was hoger. Het is, jij moet het aan, wij moeten het anders. Die tien, Sirot, die moet je ketteren, Bina, die moet je wel goed. Uh, gewoon net zoals je telt tot tien: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo moet je ook die ketteren, Kogma, Bina, Gezegorat, die zullen we allemaal goed uit je hoofd kennen. En langzamerhand ook het alfabet: het Hebraïns alfabet, moet je dat gewoon weten welke letter uh, onder is, welke la lager is, dat is, erg, dat is niet moeilijk, oké okay? en de getalwaarde oké, okay? dat is heel belangrijk oké okay. ik probeer nu uh, wat men, wat men uh, populair noemt, de boom des levens optekenen wat, wat ze ook bedoelen daarmee doet er niet toe uh, Eerst ga ik een kleine oh uh, um, afkorting geven van... Geef ik schrijf ik geef dan in de Hebreeuwse letter wat, wat ik als afkorting geef voor een sfera. Dat is een sferot. Tien sferot is betekent tien emanaties van licht. Tien smaken, in alles bestaat tien smaken van een bepaalde wens. Of een bepaalde kleur van de wind, zo bepaalde uh, licht, alles bestaat uit die Oké? Okay. En je kan het ook weer. Uh, Oké, okay. dan is het zo. So. Dat is zo. So. Dat is dan ketter. Oké, okay. ketter. Ketter. Dat is ge. Dat is dan Hebreeuwse letters, ja? Dat is dan geschreven letters natuurlijk. Ik weet niet, ik heet de chokma dan zoiets, bina, ja, dan weer zoiets, maar dan doe ik dat, dat is, dat is de letter, maar dan doe ik zo met, met een streepje boven, want anders, anders zijn, die moeten toch onderscheiden worden, die twee, dus ik doe gewoon gewoon van mijzelf, mijn eigen, eigen improvisatie, dat ik doe een beetje letter hier, om te onderscheiden van Hochma. oké. Okay? En dat is dan, noemen we dan Geset. Geset. En dan doen we dat zoiets. Oké? Zo. Dan okay? so, kan we een beetje Gwoera. Sorry. Gwoera. Nee, zo beter. zo. Gwoera. Dat ja, is. Geset, Gwoera. En dan doen we zo. Kijk eens wat we kunnen doen. Zo, so, dat is een technisch. Dus so, twee maal zo so is het zo so, en so, dat en so, zo, so, dezelfde. En tussen hen, so, twee tweemaal een apostrof. Zo'n so, apostrof betekent afkorting. Dus dit. Dus T, dat is zo'n. We noemen dat T. Oké, geef het. In de breuze is het daar. En dat is Sfera Tifereit. Langzaam. Oké, Tiferet. Okay? dan Metzach, dan god en dan zo'n so kleine, kleine jut ja het <laughs> kleinste letter het kleinste ja dat ja. is dan Jesod, is dan josif ook Jesod. En dan zoiets. So oh, dat is niet zo goed, niet mooi. En dan moet ik voorzichtig zijn dat de Israëliërs zitten hier. Zoiets, so misschien. Zoiets. So nou, oh, zoiets, so ja, zo. So, zo so is het geschreven, zoiets, so weet je, zo. So. M. Ja, yeah? zoiets, so misschien. Oké, okay. dat is niet goed. Oké, okay, zo, so, en dat is malchut. Oké, okay? malchut. Mal of malchut, zoals je wilt. Yesod. Al dit naar net netzach. Tiferet, Gwura. chesed, Bina. Bina. Mishech so. Yiddish of het. Of dat. Uh, bina. Bina. Bina. Binaud. Hochma. Hochma. kan je zeggen keter. Oké. Okay? Tin. Tin. Schrijf die 10 op. Schrijf die 10 op. Dat is voor ons net zoals voor de wiskundige cijfers. Kan een wiskundige zonder 1, 2, 3, 3 tot 10? Nee. Wij kunnen ook niets uitleggen. Daarom kost het mij zoveel woorden. Om dat allemaal um, in gevoelstaal weer te geven en als wij weten van die sferot, dan is het doen we net zoals een um, muzikant of muzikus doet met noten. Je kijkt naar de noten en jij speelt, speelt. Zo so moeten we ook zien dat die, die joodse, ook hebreeuwse letters en moeten we weten dat die zijn voor ons net zoals uh, noten voor voor Kabbalah, oké, okay? hebreeuwse letters wordt uh, uh, Ja, hoe, de, hoe. duidt men het normaal aan, Gessert, of met het onderscheid van Gogma? Uh, hoe duidt men dat dan Wat ja, bedoelt de, u? Nu zijn twee keer dus een Gess, hè? Ja. Nee, dat is gewoon mijn eigen. Ja, maar hoe, hoe kom je het dan in de literatuur tegen? Het onderscheid tussen geset en Gogma. Ik bedoel ik, qua, qua. Qua letter? Ik bedoel, geeft men dat uh, dat is een. Nee, nee, Gert. Voor beide? Ja. ja. No, ik doe het alleen zo, oké, kijk, die uh, afkortingen, ja, kijk, dat is uh, de standaard afkorting, deze, dat zijn allemaal ook standaard afkortingen, maar voor deze bestaat niet, dus heb ik so het zo, so doe ik het zo get, zo dat, en boven nog een zo'n so streep om te onderscheiden van dat. Okay. En waar moet je veel zo afgekort? Zo so is het. Omdat t begint met T, begint met Taf en eindigt met Taf. T-ver het ziet dat? dit begint met T, klank T en eindigt met T. Zo so is het. Oké? Okay. Kijk, okay. dat is. Geef niet. Later, eh? oké? Okay. Het is niet relevant voor ons. Natuurlijk, voor alles is er iets. Maar het is voor ons niet lang. Zo wordt het dan in de literatuur, als je zo eens, eh, tegenkomt, of alleen maar één teetje. Kan ook één gewoon t ja. Taf. Gewoon onthoud dat dat soort dingen komt de volgende keer dan. Trouwens, we hebben ook een woordenboek op onze site. Waar alle Hebreeuwse terminologie van de Kabbalah staat uh, dan kunt u dan bijvoorbeeld kijken ketter, hoe ketter allemaal geschreven wordt. We hebben geen tijd in onze één les per week om het allemaal te doen. Okay? Dus dit, ik ga die gebruiken, die 10 afkortingen ga ik gebruiken bij alle schema's wat ik doe. Dus thuis goed oefenen over die 10, want dat zijn net noten. Kijk, okay, noten heb je ook. Nee? Hebben we dat zo 5, ook zie je altijd 5, zie je. En dan heb je zo'n zo dingetje. Dan hebben je dan dat. Dan heb je dan dat. Weet je dat. Zo. Allemaal die al. Ja. Zie, je, zie Dus dat is allemaal. Moet je ook leren. Ja. Ja. Kedula. Huh? Din. Ja. Kijk. Er zijn ook andere dien Bijvoorbeeld. die strengheid. Of zoiets. Dat is geen... Uh, dat is geen sfera. Dat, uh, dat is een soort eigenschap. Hoe dan heet dat? Is iets anders. Kijk, dat kan bijvoorbeeld. Dien kan, uh, kan betreffen. negen sphira, Of kan betreffen. Uh, die vier sfera. Dat is an, in de kwaliteit. Oké? Okay? Okay? Nou. Nu komen we tot een schema. Ongeveer. Laten we zo. Ketter. Kijk. Hochma Binnen. Het, is, het, is, het is niet altijd, altijd niet altijd klopt, niet altijd uh, de wet van persen meten. Maar ik probeer het zo. Binnen. Ah, en nog, nog bestaat nog iets wat geen sfera is en toch zit het ook iets ergens hier tussen die twee, tussen die drie, tussen die twee liever gezegd. En dat heet zoiets, Je ziet er zo, zo'n zo, zo dingetje, en dat heet... Daad. Daad. Oké. Okay. Dat is dan niet de elfde, maar dat is dan iets wat een um, soort ja, daad. Zeer belangrijke iets, maar het is geen sphera. Laten we zo so niet alles direct aan voor de proberen te krijgen voor iets. Onze houding moet nu zijn van hoe en wat. Niet waarom, maar hoe en wat. Dus de eerste jaar, of misschien twee jaar, een goede houding. is Hoe en wat? Dus wat moet ik, hoe dat zit in de proces, hoe zit de ontwikkeling? Wat, wat is het proces, hoe dat zit in elkaar? En niet vragen naar waar. Dat heeft weinig zin. Soms wel, maar alleen als het, je kan zeggen waar, alleen op, op, over een vraag wat betreft uh, jouw correctie. Want dat iets kan je misschien, maar liever. Hoe en wat? Wat moet ik nu weten om gereedschap te hebben... om daarna daarmee iets te doen? Oké, okay, anders kijk eens hoeveel woorden gebruik ik. Ik zei dat elke keer. Ook nodig. Maar we kunnen veel doeltreffender dat. Kijk hoeveel mama's zitten met, met een kindje... of een, of een, een, een, een leer muziek, muziek, piano spelen met een kindje dat vier jaar, die leert hem dan... en je moet het allemaal leren hoe dat, hoe dat spelen zonder, zonder noten. En dan moet je zo spelen dat, en die zegt dan, nu vingertje dat en vingertje dat, met zoveel woorden. En wanneer een kindje leert noten, dan uh, hoeft hij niet, dan zit je zo, kijk, die is zo. Zo, zo. is zo, bina, dan hebben we dat. Oké. Okay. Dan, heb WE dan heb WE... We hebben we geset. Gwora. Dan hebben we kleine letters. Geef niet. Tiferet. Tiferet. Dan hebben we netzig. God. Yesod. Het is niet altijd zoals ik schrijf, maar ongeveer de verhoudingen wel. Alles goed, oké, okay. allemaal spierot, behalve die, D. dat, oké, okay. okay. dus zoiets, elke mens, elke structuur, alles wat leeft, heeft zoiets, even gevoerd genomen. en ook wij. En daarom is ook mens, zo ook de uiterlijke mens, op dezelfde manier is, als het ware, opgebouwd qua krachten. En ook uiterlijk, zie je hoofd, twee schouders, weet je dat, inderdaad, twee heupen, allemaal lijkt op, op, links, rechts, ja. Nou, de taak van onze les is nu vanavond om vast te stellen, waarmee moet ik Luisteren. Wat, wat, wat is mijn waarnemings? Waar moet ik dan? Uh, wat moet bij mij dan mm, actief geactiveerd zijn tijdens de les? Ja. Dat is onze, onze Nou, alles wat zich bevindt aan de rechterkant. Wat zijn de rechterkant? Is het nou iets heeft dat te maken iets met mijn met mijn hand, met mijn voet? Niet. Wij spreken uitsluitend van de, het innerlijke, innerlijke, innerlijke eh, opbouw, innerlijke constructie van de mens. Dus de waarnemingsorganen en niet dat vlees. Ook dat vlees is sowieso opgebouwd. Ik bedoel, organen van het vlees zijn ook zo opgebouwd. Maar wij spreken niet daarover. Wij spreken over die krachten die in de mens zitten, die dan het uh, Zo gestructureerd zijn, langzaam. Dus in de band zit het ook zo. In de kater zit alles in potentie. Alles zit in de kater. De uh, schepper is de kater. Uh, alles zit in de kater. Alle krachten zitten in de kater, wat. wat. Ja, dus Het is een beetje te vergelijken met een schedel. En in een schedel zitten dan uh, die twee skater. Dus Kijk, uh, dan zitten dan Gogma en Bina. Okay. Hmm, hoe gaan we daar verder? Um, nou, die krachten, die drie krachten die recht zijn, dat zijn de krachten in de mens die uh, waar een mens, hoe zeg je dat, geloof, gelooft, gelooft, een geloof uh, zich overgeeft aan. Het hogere, uh, heeft niets nodig, zoiets. Dat is dan rechterkant. Dus de rechterkant is waar onbegrensd, onbegrensd gevoel. Oké, okay? onbegrensdheid. En mannelijkheid. Want onbegrensd is mannelijke eigenschap bedoel ik niet van onze wereld, ik zeg het uh, qua krachten, dus onbegrensde, het onbegrensde is mannelijk wil dat zeggen dat het beter is dan vrouwelijke nee, beide nodig zijn dus maar betekent alle, al die geesten, dus gogma, geest en netzig, zijn mannelijke eigenschappen in elke mens, ook in de vrouw alleen in de vrouw al het sieroot, allemaal, de hele opbouw is vrouwelijk van aard. Vrouwelijk even. Maar ze heeft ook mannelijke en vrouwelijke. Dus, kijk goed. In het spirituele, alleen hier, bij het neerdalen van zielen naar onze wereld, wordt deze scheiding getrokken. Dat mannelijke dat zielen bekleden de mannelijke lichamen. En vrouwelijke bekleiden de vrouwelijke lichamen. Dus hier alleen bij het, wanneer de zielen neerdalen in onze wereld, wordt deze scheiding getrokken. Maar in het spirituele niet. En daarom kan een mens in deze wereld geen oplossing vinden als hij een mannetje is... En dan komt hij niet tot zijn vrouwelijke gedeelte. En het precies zelf als een vrouwelijke vrouw. En zij komt niet tot haar mannelijke gedeelte. Nou, wat is het dan? Dan zit ze alleen maar in haar vrouwelijke de helft. Want in het spirituele is het niet. In het spirituele is het alleen maar een mannelijk en vrouwelijk man -like samen. Zo so zit het in het spirituele. Dat is mannelijke kant. Dus alle die drie dingen is mannelijk altijd in elke uh, wens in elke situatie in welk uh, licht deze drie die zijn vrouwelijk ook bij een man oké okay. alleen in onze wereld wanneer de zielen geval dalen hier uh, ...dan wordt het scheden, worden die twee gescheiden van elkaar. Dus een vrouwelijke komt in een vrouwelijke lichaam. En een mannelijke komt in een mannelijke lichaam. En er is geen midden. Midden bestaat niet. Alleen de verbeelding van onze aardse, niet gecorrigeerde mens bestaat ook een midden. Het ja. is Alles hangt van de daden Massim Adam. Alles hangt van de daden van de mens. Kijk, ik, wil, ik ben voorzichtig om jou iets te vertellen. En dan zeg je dan, oké, okay, die man spreekt over, die gaat in bepaalde, bepaalde groep. Uh, hoe zeg je dat onder? Even, uh, die is wel eigenlijk die tegen die in die groep is. Absoluut niet. Een man... Ik ben nu al over de helft van het de, van de boek De Poorten van Incarnatie. Ik heb je al verteld. Ik had altijd uh, een beetje angst gehad van dit boek. Want ik was nooit aan toe om dat te lezen. En uh, nu heb ik al benen over de helft. En het lukt me wel een beetje. Een so beetje, een beetje, een beetje lukt het me wel. Ik bedoel, ik heb een beetje affiniteit ermee, dat wil ik zo zeggen. Natuurlijk is het, uh, het is boven alle verbogen van de mens. Ik lees nu dat over de incarnatie. Het is boven al mijn verwachtingen die ik zou kunnen hebben, dat zoiets bestond in, in geschreven. Boven al mijn verwachtingen. Dat zal, zal ik jullie ook langzamerhand een beetje dat proberen te vertellen. Het is zo dat alles hangt natuurlijk van de daden van de mens hier in deze wereld. Als een man hier op aarde bepaalde dingen doet en niemand weet hoe dat zit in het bestaat wel en op alles bestaat. Kijk, er bestaat een bestuur van de schepper, bestuur door beloning en straf. Natuurlijk bestaat dit tot een bepaalde hoogte totdat de mens zich verheft boven dat bepaald niveau van het uh, bestuur van, van beloning en straf. Maar natuurlijk, beloning en straf bestaat in de zin van, welke zin? Dat als een mens iets doet wat niet geoorloofd is, qua, zijn, qua de structuur van een mens, hij moet toch gecorrigeerd worden later. Wie gaat hem dan corrigeren? Als hij zelf niet gecorrigeerd wordt. Dan gaat hij dood na zijn overleden. En dan alles wat hij nog niet gecorrigeerd heeft. Of alles wat hij uitgespookt had in zijn leven. Moet toch gecorrigeerd worden. Want niets verdwijnt in het spirituele. Wij allemaal de hele mensheid, zo Zoveel jaren. Bij de 5000 jaar. Wij zitten allemaal... Uh, de dood hebben we gekregen door de zondeval van Adam. Een enorme zonde, gigantische zonde, die uh, alleen met zoveel moeite valt uh, te corrigeren. Het is nog niet gecorrigeerd. Oké? Okay? Dus, maar ook elke zonde, elke mens die op aarde is. Alles wordt overwogen. Alles wordt op de weegschaal gezet. Natuurlijk hebben we nooit erover gesproken. Want eerst hebben we gesproken over leuke dingen. Dat. dat is ook leuke dingen. Maar nu wil ik langzamerhand dat wij begrijpen. Dat wij bewust zijn van wat wij doen. Dus wat uh, Karen had gezegd. Dan komen de zielen natuurlijk in reïncarnatie. Reincarneren. Ze komen dan weer tot evenwicht tot mannelijke en vrouwelijke dat wel maar alles wat een mens hier doet moet je ook verantwoorden absoluut alles oké okay? wat betekent dat alles niet dat jij in de hel komt de hel betekent uh, uh, geënom het is zo dat nog om binnen te komen in geënom dan moet je nog van goede huizen zijn. Het is nog een grote als je komt nog daar, want eh, dan betekent al dat je, dat je, dat je waarom? dat geeft moment jou een kans om jezelf te zuiveren. Door, net zoals als eh, goud of zilver gezuiverd wordt. Een okay? garnas, men stopt jou in garnas en dan lekker, qua jouw gevoel wordt het zo. Waarom? Je ont, wordt ontdaan van jouw lichaam. Maar alle Rishimot, alle, alle herinneringen blijven je opnauwen, blijven aanhouden. En daarom wordt gezegd dat als wanneer de mens doodgaat. Kijk nou, vaak als een mens eilt. En een mens vertelt vaak, kan niet meer vertellen. meer Wanneer een mens voor de mens doodgaat, een mens eilt. En dan zie je dan... Je hebt gezien, ook bij, jou, bij jouw praktijk. Een mens eilt. En dan opeens kom je tot opluchting. Of zoiets. Aan de ene kant eilt hij dan. Ziet hij dan... Hij wordt als het ware van zijn lichaam ontrokken. Niet helemaal, maar al een beetje wel. En dan opeens ziet hij al zijn daden... Net op een plaatje. Net als een filmpje. En dan ziet hij alles wat hij had gedaan... Hij is nu niet meer zijn lichaam. Kan hem niet meer bedriegen. Zijn lichamelijke. En, en dat is een verschrikkelijke. Ook verschrikkelijke toestand. Maar het is ook verschrikkelijk in de zin van dit, het, het zuiverde mens. Daar gaat het om. Als je niet bereid bent om jezelf te laten zuiveren. Dan, uh, dan word je toch wel gezuiverd. Waarom? Alles gaat naar, het, naar zijn hoge doel. Dus je kan niet zeggen, ik ben dom en ik wil lekker dom blijven. Dat helpt niet. Dus je bent wel... Je kan niet zeggen, ik wil primitief lekker, lekker met de paarden bezighouden. Je mag wel met de paarden bezighouden. Maar dan moet je weer aan jouw ontwikkeling. Je kan niet ontlopen om jouw ontwikkeling aan jouw ontwikkeling bij te doen. Oké? Okay? En dan zeg je dan bijvoorbeeld, een man die... Uh, die... Uh, hier op aarde had iets gedaan. Ik zeg niet dat het allemaal zo gebeurt. Maar als een man hier doet iets wat niet... Hè? Wat ik zeg niet wat het is, want anders zullen jullie denken dat ik iets, uh, iets spreek over, over iets waar Amsterdam zo happig van, over is. Dat bedoel ik ook niet. Dat interesseert me, dat interesseert me absoluut wel niet. Omdat het allemaal uiterlijke mensen... We spreken niet van de uiterlijke mensen. Maar stel dat iemand iets, zoiets doet met zijn medemens, ja, dan heb je een grote kans. Het is niet van mij wat ik zei. Dan heb je een grote kans dat in de volgende dat dat de mens wanneer de mens overleed, We zullen daarover laten spreken. Wat betekent overleiden en wat is allemaal eens? Maar als die dan overleed. ...dan moet zijn ziel toch gezuiverd worden. Nou, in de volgende generatie of, of, de, of bij de gelegenheid komt zijn ziel weer in het lichaam. Dan kan zijn lichaam komen ook in een vrouwelijke vorm. Waarom? Hij was... Hij deed bepaalde zonden. Zonde betekent hier op aarde waarbij hij zich opgesteld had als vrouw. Dan conform alles is... alles verloopt... naar de wet van overeenkomst... naar eigenschap. Moet je nooit vergeten... als een mens hier op aarde... ook bepaalde trekken doet... waarbij hij bijvoorbeeld... zich overeenstemming... wil zich in overeenstemming brengen... hij is een man... hij wil zich overeenstemming brengen met een vrouw... alsjeblieft... hier op aarde mag het alles... maar ontloop jij... Ik bedoel, nu praat ik niet over mensen in onze wereld. Bedoel, iedereen kan het doen wat je wil. Maar niemand ontloopt aan zijn correcties. Ik bedoel niet als straf. Ik bedoel correcties. Dan moet de ziel van zoiets, zo iemand, volgende in leven, kan het zo komen dat de ziel komt in een vrouwelijke vorm. Niet helemaal zo. Ik wil niet zo vertellen daarover, want het is een is. Is wezen nog niet aan toe om dat te begrijpen. Nee, je vraagt dat het hè? Ja. Dan komt het ook een kind in een stadium een enorme rust over zo'n. of Ja. Maar ja. het wil niet zeggen dat iemand verzwaard is. Nee. Het is... Nee. We zullen daarover speciaal hebben, want het is niet dat onderwerp... Uh, uh -huh. Kijk, er komt zo iets. Ik vertel u ja, iets wat ik uh, misschien... even een paar woorden, dat jullie weten dat er nog zoveel valt, valt te leren. Over de incarnatie kunnen we ook later, later leren. Maar voorlopig het helpt ons niet. Maar het enige moet het ons wel stimulans geven dat wij ons verantwoordelijk voelen voor wat wij doen. Want als een, een mens bijvoorbeeld, een mannelijke ziel... Ik spreek altijd over zielen en vlees. Als een mannelijke ziel, uh, hier op aarde, doet iets met een andere mannelijke ziel. Dat ja, samen. Dus stel zich op als bijvoorbeeld als vrouwelijk, dan betekent ook naar eigenschappen. Hij probeert zich te overeenkomen. Dan is het zo dat in de volgende generatie alles moet gerepareerd worden. Je kan niet verdoezelen iets. Alles heeft, is geschapen dat het absolute zijn eigen correcties moet uh, volbrengen. En daarom ook staat dat Jezus zegt, ik heb mijn leven volbracht. Zoiets, elke mens moet zijn eigen leven volbrengen. Het heeft absoluut niets te maken met die of die, in die en die. Ja? Als een man heeft bijvoorbeeld met een andere zoiets... Het okay. kan bijvoorbeeld één fout zijn, een keertje dat iemand dat gedaan of dat. Maar als iemand dan wel meer, meer dan twee doet, drie keer. Dat is al, betekent al een zonde. De eerste keer is nooit een zonde. maar de eerste keer kan je proberen, zelfs de tweede keer is nog niet. Eh, maar de derde keer ben je al verantwoordelijk. Dat is dan opzet. Met opzet. De eerste keer wil je het altijd doen. Oké, okay. Nou. Wat betekent dan de volgende generatie? De volgende generatie komt zijn ziel in de vorm, ik zeg het als één variant. Want alles hangt van uh, vele varianten, van vele, vele v, uh, variabelen. Maar als één variant daarvan is, dat deze man komt dan, zijn, niet hij. zijn ziel komt dan in een vrouwelijke lichaam. En die vrouw kan dan uh, geen kinderen krijgen. Waarom? Het is een mannelijke ziel. Die komt in een vrouwelijke lichaam. En dat bestaat ook. En daarom zien we ook vele dingen die in onze wereld, we begrijpen dat niet. We zien bijvoorbeeld iemand daar, een minister die... Zo vrouw, weet je, zo. Wie weet. We begrijpen dat niet en ze wil graag regeren. Bam, bam, bam. Het is een mannelijke ziel. Dat hoeft niet, maar ik zeg het. Een vrouw, een vrouw kan een premier, premier worden. Dan wil je mensen zeggen, oh, een vrouw kan alles. Dat kan best zijn, dat dit een zoiets, zo'n variant is, waarbij een mannelijke ziel komt hier op aarde, voor een bepaalde correcties. We komt met een vrouw, en die vrouw kan geen kinderen krijgen. Dan, door bepaalde, bepaalde gebeden, gebeden, en bepaalde mazalen, en bepaalde, andere, uh, uh, bepaalde andere facetten, kan ze bijvoorbeeld uh, uiteindelijk toch wel uh, een meisje baren. En dat moet ook weer zijn dat nog iets anders, een andere vrouwelijke ziel moet dan haar nog helpen... tijdens haar leven nog binnenkomen... waarbij... zij kan nog misschien... Een meisje, een meisje krijgen. Maar een mannelijke... een kind bijvoorbeeld van een mannelijke... Eh, geslacht, kan ze niet krijgen. Dan moet ook weer... enorme veel... wonderen... bepaalde combinaties... komen dat zij dat krijgen. Wat ik bedoel alleen daarmee te zeggen... met die incarnatie, niets anders. Alleen kort... dat alles wat je doet... vooral vanaf nieuw. Want wat je daarvoor deed... dat was goed. Moet je nooit denken dat het slecht was. Maar dat is geweest. Je moet leven vandaag... vandaag... goede correcties te doen... en niet denken aan het verleden. En alles wat bij jou opkomt uit het verleden... en je gaat schuldgevoelens hebben... zodra je schuldgevoelens hebt... betekent dat jij absoluut verkeerd handelt. Want dan denk je dat je iets in het verleden hebt gedaan. Dat is waar de religie helemaal groot van gaat. En dat is mensvernederend en mensvernietigend. Is. Het is niets ergers als je schuldgevoelens heeft. Kabbalah moet jou bevrijden van al dat soort dingen. Dat is menselijke opvaart. Absoluut, menselijk heeft absoluut en ik zou zeggen onmenselijk. Dat zijn vragen van een mens, schuldgevoelens. Een mens moet schuldgevoelens hebben. Maar als jij het kunt kabbalen, moet je die schuldgevoelens niet hebben. Nou, komt er iets vanuit het verleden, komt de hele dag, kan er de hele dag iets opkomen bij jou. Laat het zo zitten. Omdat jij bent, jij zit nu 51, steeds, je doet 51, 49 op de schaal. Ja? Wij agriën het kollaulam lekker afschoot. Dat moet je altijd doen. Elke dag moet je jou, jou, jou, bij alles wat je aantreft, moet je altijd denken eraan. Wij agriën het kollaulam lekker schoot. Niet kollaulam. De hele wereld moet je doen uh, negen naar het goede. Maar niet zo helemaal dat ik bedachtig nee, 80, 20 is, dat is helemaal euforie weet je 80 goede en dat, is, dat kan niet goed zijn, dan is het uh, jouw verbeelding en uh, wishful thinking, maar eerst 51 goed, en 49 uh, uh, van schooiot is uh, uh, uh, zijn verdiensten is 51 en bijvoorbeeld, of 52 en uh, um, um, daar, um, uh, schulden is bijvoorbeeld ...49 of 48. Oké. Okay. En dan moet je dan... ...omdat jij verkeert in zo'n situatie... ...waarbij jij... Uh, ...de wereld, de hele wereld doet... neigen naar het goede... ...dan als komt dat op dat moment... ...iets uit het verleden, schuldgevoelens... ...iets anders... ...dan moet je niet daarmee confronteren. Dan, omdat jij nu verkeert... ...in het positieve... ...gaat het belichten... Die herinneringen die nu omhoog zijn gekomen. Ook dat is door een schepper gedaan. Want de schepper wil graag dat jij zoveel mogelijk hier op aarde jou zuivert en niet uh, later komt in een genoom in een uh, hel of nog iets anders, wat zou je zeggen We zullen leren le le le ook uh, wat hel is, want vroeger heb ik gezegd dat hel helemaal niet bestaat nu opeens zeg ik dat hel bestaat je zult vele dingen van mij leren dat ik zeg eerst dat het niet is en dan zaterdag zeg ik dat yeah, is wel, dan zeg je dan wat is het nou, spelletjes doe je met mij zo so is het, zo so moet je ook zo so doe je ook met kinderen zo so doet Arie met mij ook dat ik zeg, je bent zo eenvoudig en dan opeens kom ik in zoiets, en ik denk nog wat. Ik weet helemaal niets meer. Oké? Okay? Zo is het. Altijd wanneer je komt in iets wat het hoger is, dan doet het, moet het zo bij jou het gevoel krijgen dat jij net of jij in volkeren in, in komt. Dat jij helemaal in duisternis komt. Want alles wat jij niet bevat, niet begrijpt, is duisternis. Duisternis is niets anders dan alleen dat jij niet begrijpt. ...dat jij het niet kan aanvoelen. Oké. Okay. Maar dat, uh, het onderwerp... ...oké? Okay? Onderwerp was van ons... ...wat moet ik nu doen op de les? We komen even terug. Wat moet ik doen op de les? Waarmee moet ik luisteren? Anders ik vertel jou... ...en jij zit probeert met je hoofd... ...of dat... ...en dan zeg ik jou, dat is net zoals... ...dat... ...dat uh, bijvoorbeeld komen twee mensen... ...bij elkaar. Laten we zeggen... ...zo so, een voorbeeld. Dat één komt... ...dat ik kom bijvoorbeeld... Uh, op een, laten we zeggen, een, een bijeenkomst. En iemand komt een voetballer en tegenover hem zitten dan volleyballers. En hij gaat met hem vertellen van jongens je moet het zo spreken dat en dat en die Die heeft in zijn hoofd hij spreekt die over voeten. En natuurlijk, iedereen zit en die denkt aan zijn handen. Kunnen ze tot iets komen? Iets... Dat iets, uh, kunnen ze van hem iets leren? Nee. Want in hun, hun item waarmee zij waarnemen zijn handen, want zij zijn volleyballers. En hij is van voeten, nou dan wordt het niets. Dus ik, wat de bedoeling van mij is langzamerhand, uh, het is niet uh, een nogmaals, het is wat ik geef en nergens zie je dat. Hoe je het probeert te uitleggen waarom ik wil dat jij gaat eerst voelen. En niemand geeft in de wereld dat wat ik geef. geef. Dus ze vertellen jou, kijk, ga maar bijvoorbeeld naar uh, dat, van waar de Madonna zit. Dan vertellen ze jou dat iets van in de hemel. Allemaal. Hemel, uh, helaal, daar en dat ergens. Maar het, je moet jou niet aanraken. Alleen moet je dan regelmatig betalen. 4000 euro, dit, om, ja, voor wat dan ook weet ik niet wat. Maar het helpt jou niet. Maar ik probeer het zo te doen en ik weet niet hoe dat, of het mij lukt. Probeer hoe het. Dus, we hebben gezegd, ah, dat was de reden dat het mannelijk. Hier is mannelijk, dus in elke mens zit het al die drie spheerot mannelijke. Oké. Okay. En die links is vrouwelijk. Oké. Okay. Maar we hebben gezegd, dat is een deel van, het, van de medaille en dat is een ander deel van de medaille. Maar samen, nog een keer, alles wat rechts is, al die drie, drie krachten, Gogma, Gesset en, en, en Netzach, dat zijn, hoe, wat is de kwaliteit van deze sferoot, van deze emanaties van licht, van deze krachten, is onbeperktheid. Ja. Want het is mannelijke eigenschap. Onbeperktheid. Uh, uh, geven. Onbeperkt geven zonder beperkingen, zonder einde. Dat zijn de the kwaliteiten van die drie dingen. En geloof. Geloof, precies. Maar geloof, gewoon, niet geloof bovenkennis, maar gewoon geloof. Ik zou zeggen... Uh, onderkennis. Gewoon doet er niet toe voor mij. Ik geloof. En klaar is Kees. Kijk dat is die drie. Waarbij. kogma Is. In. Hoofd. In het hoofd. Dus in de, in de hoofd. In, de, in wat wij zeggen. In een uh, in, in bovenstuk. Van. Uh, datgene wat ervaart. Of van de wens. Oké. Okay. Hoofd. Uh, geset is in, wat we noemen, laten we zeggen, lichaam. Dat dus middenstuk. En in netzer is in, wat we noemen, benen. Benen of uh, heupen. Heupen. Kijk, is, waarom zeggen we dat? We gebruiken menselijke... Uh, uh, uh, onderdelen van de mens. Omdat dit overeenkomt, als het ware, met die delen, zoals bij mens, is ook geschapen. Oké. Wat heb je? Ah, oké. Okay. De hoofd is in de brews, roos.